Ik ben Herman Harms en ik presenteer vanavond samen met Mario van der Linden het programma van Inspiratie Radio. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt verzorgd door Rob Spruit. We hebben vanavond een hele mooie gasten. Ja, qua persoonlijkheid is echt een hele sterk...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 Bewustzijncentrum? Maakt niet uit wat, uh, wat je zelf het prettigst vindt. Ja, het is een uh, gebouw dat uh, aan de voorkant, het uh, Groene Kruisgebouw, is uh, waar een wijkverpleegkundige heeft gewoond, uh, jaren. De wijkverpleegkundige van uh, Vijf Huizen.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 ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, bij ons uh, gaat. Ja, we willen er veel zien in. Ja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 Ja. Je hebt ook een mooi terras erbij. Hè? Ja, we hebben ook een mooie tuin erbij. Oh, buiten? Ja, ook heerlijk. Buiten. Ja, en alle praktijkruimtes komen daar ook op uit. Dus ze kunnen lekker luchten. En er ja, lopen twee konijnen in rond. Dus vooral oh ja. kinderen vinden dat altijd prachtig. Heb je die zelf aangeschaft? Of zijn die ja. aankomen lopen? Nee. Ik heb zelf uit een opvang gehaald. Okay. Nou, je hebt het net over kinderen. Er zitten ook twee kindertherapeuten. Hè? Wat, wat, wat, wat, wat doen die precies? Wat, wat, uh... Ja, Eigenlijk werken we allemaal met kinderen. Maar die kindertherapeuten... Die, die zijn natuurlijk ja, alleen maar met kinderen bezig. Um, eentje doet de matrixcoaching. Dus die begeleidt kinderen vooral als ze problemen hebben op school met, uh, met lezen en rekenen. En de andere kindertherapeut die, um, ja, is meer met uh, psychische problemen waar de kinderen tegenaan lopen. aanlopen. Maar verder, um, ja, ook de natuurgeneeskundige werkt veel met kinderen. En ik werk zelf ook veel met kinderen. Uh, je zegt uh, bij de eerste dat uh, problemen met rekenen en, en lezen. Is dat uh, dyslexie? Yeah. Ja, dat is. Te te denken. Denken. Ja, denken, ja. klopt. Ja. Ja.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 Ja, dat hoorde er ook wel bij. Ja. Of dat komt erbij eigenlijk. Of ik deed dat erbij. Het is maar, toch hè. een hele grote stap om ja. een uh, huis te kopen en dan zoveel ja. geld eigenlijk uit te geven aan iets waar je gaat wonen. Ja, absoluut. Woon je er ook? Ik bedoel, ik ja. train het huis. Ik, ja, bedoel, het ik woon het iedereen niet alleen de praktijk. Uh, waar je woont... Maar de wijkverpleegkundigen gewoon, daar woon ik. Uh, Oké, okay. uh, Ja. Dat is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 En ik vroeg me altijd af, waar komt die naam vandaan? Want toen ging ik verder kijken, toen dacht ik, ja. Het huisnummer. Het huisnummer. <laughs> dat ja, dat was heel ook, leuk. 533 ja. is ook een, natuurlijk een heel mooi getal. Het getal van transformatie en het meestergetal. Dus, uh. ja, ja. Ja. Okay. Um, we gaan verder met een stukje muziek. Um.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 je dus bij haar. Ik heb echt meer dan respect voor, voor Karin Bloemen. Dat wil ik toch nog even toevoegen aan jouw uh, muziekkeuze, Inge. En daarom kan ze waarschijnlijk ook zo'n tekst zo, ook zo mooi over uitkomen. Ik denk het. Het is echt een, een kanjer. Ja. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gast Inge van Duin. Zij is oprichter van het Bewustheidscentrum Villa 533 in Vijfhuizen. En uh, ze heeft een eigen praktijk, Shining Flower, en is medevernoot van een startende onderneming op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 ik had het nog nooit gedaan, ja. dus ik had echt zoiets... Oké, dat is spannend, maar... Ja, het was heel verrassend wat Het is, is een beetje aardig. Harry Potter gebouw, hè? Ja, het is, ja, prachtig, is ja. Echt, Ik heb foto's gezien van die van <laughs> older die is daar ook geweest. En, uh, ja Het ja, was echt het Harry Potter... wat daar dus hing. Maar We gaan even terug naar je, naar je praktijk, naar je bedrijfje. Tining Flower, wat, wat, wat doe je daar precies? Uh, nou, in principe doe ik... Uh, waar ik nu heel veel mee bezig ben, is vooral met kinderen. En dan werk ik op energetisch niveau met kinderen. Wat is energetisch niveau... Uh,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 Het, is, het lijkt een beetje op Bachboezem, dus het is iets... Uh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 Geweldig, en, ik vind het een van de, en, We, we, we uh, hebben uh, allemaal we, zitten we, huilen ja, natuurlijk. Ja, janken gewoon. En uh, dan hoor je dit nummer en dan denk je, ja, dat nummer, dat, uh, dat moeten we okay. gewoon met eventjes uh, draaien. Oké. Okay. Charles vindt, Charles voren? of... Uh, van Charles, die ja. heeft een wat warmere dus lustig. Ja, dat is ook voor mij gevoel de originele, maar ja, dat, uh, ja Notting Hill maakt het weer veel goed natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja. Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben vanavond als gasten Inge van Duin. Zij is uh, op, oprichter van Bewustzijnscentrum Villa 533 in Vijfhuizen, heeft een eigen praktijk Shining Flower en is mede vernoot van een startende onderneming Arbitio. Het is een onderneming voor bedrijfsuitjes met spiritueel karakter.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 Ja, daar, dat is eigenlijk voor mij ook van... Hé, hey, ja, kijk, dat is het stuk waar ze in zitten. Dat is gewoon... Ja, ja prachtig. Uh, zegt DNA-frequenties jouw iets. Ja. Hanneke Hoppenbrouwer en... Holke. En, en Wilka Zelders. Ja, ja. ja uh, Wilka Zelders. er hangt wat kunst van, jou, uh, van haar bij jou. Uh, ja, dat klopt inderdaad. De hologrammen. Ja. ja, en ik verkoop uh, werk van haar in de winkel. Nou, dat wist ik ja. dus niet. Dat vertelt Rob mij net, want die is bij jou geweest. En ik ja. uh, heb helaas toen af moeten bellen. Maar leuk, want ja, Wilka ja, leuk. is ook als gast geweest hier. En uh, Hanneke ook. Dus ja.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 Kijk, je moet toch zorgen dat je ruimte steeds schoon wordt wie er ook in geweest is. Dus, ja. Ja, dat is Dan Doe je smutsje of? Uh... Ja, kan. Maar je kan ook. Uh... Wat, wat, wat, wat? wat? Smutchen? Smutchen met rook, met sali, uh, Schamaanse manier van reinigen. Oké, okay, ja, maar dat weet ja, ik goed. Ja, dat is ja. Je okay. roept iets van smutsje, maar <laughs> ja. ik weet niet wat smutsje. is, maar goed, okay. dat is uh, dus, uh, een bepaalde manier van reinigen. Oké, okay, ja, dat okay. is het. Ja. Okay. Jij hebt wel iets met shamanisme? Ja, ik uh, ben afgelopen. Uh,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 een gids die ze echt kunnen aanwijzen en die dus ook echt hun gids is waar ze ook naar luisteren en daar ze ook echt mee werken ja. Ja. ik zeg geen obibio ik zeg orbicio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 Ik heb um, Angels van Robbie Williams. En daar heb ik een hele goede herinnering van. Omdat dat in het Arthur Findlay College in de kapel werd dat uh, nummer gedraaid. En ja, daar kan dat dus allemaal wel. En dan sta je dus gewoon met uh, alle mensen van daar uh, dat lied te zingen. Dat is toch een heel moderne lied. Ik zou dat niet uh, echt ik zo zeggen. Het gaat draaien. over Angels, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ja, het zal ja, altijd ja, ja. bij Vooral ons zijn. Hoe heb je daar gezeten? Die, dat, uh... Ik heb, um, uiteindelijk ben ik maar twee keer een week geweest, dus... Um,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 Ja,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 Daar groene.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 Ja, dat klopt. Ik heb iets meegenomen wat ik zelf een hele mooie tekst vind en wat mij nog iedere dag eigenlijk wel bezighoudt. En ik ga het voorlezen. Graag. Ja. De kikkers en de Haan. Een leerling vroeg zijn leraar. Meester, is het goed om veel te praten? De leraar gaf als antwoord...